Freddy van met het NOS-journaal. De advocaten twee terug moeten naar Armenië. Dat besliste de rechter vorige week. De advocaat ziet geen mogelijkheden meer om het te voorkomen. Volgens de rechters en staatssecretaris Harbers is de situatie veilig in Armenië... en is er geen reden om de kinderen langer in Nederland te laten blijven. De moeder werd al eerder uitgezet. Politiebonden zijn van plan maandagochtend tijdens de spits actie te voeren op Utrecht Centraal. Ze willen het station tussen zeven en tien deels afsluiten en de passagiers door corridors leiden. Er wordt veel vertraging verwacht. De politie voert al tijden actie voor een betere cao met een lagere werkdruk. Vanavond wordt actie gevoerd bij de voetbalwedstrijd psv -Bate Borisov. Agenten gaan flyeren op drie toegangswegen. Minister Slob heeft er geen bezwaar tegen dat in Utrecht een openbare en een islamitische basisschool een gebouw delen. De PVV is bang dat de islamitische basisschool het Nederlandse pedagogische klimaat van openheid en vrijheid in gevaar brengt. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat alle scholen in Nederland de taak hebben om de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat uit te dragen. Dus ook deze islamitische school. Een vrouw die uit jaloezie het huis van haar ex in Doetinchem in Brand stak... is veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens doodslag. Bij de brand kwam een vrouw om het leven. De ex was op het moment van de brand niet thuis. 80% van de mensen die een enquête van de Europese Commissie hebben ingevuld... wil af van het verzetten van de klok, melden de Duitse media. De meeste mensen willen niet terug naar de oorspronkelijke tijd... maar vasthouden aan de huidige zomertijd... Het Europees Parlement stemde begin dit jaar tegen afschaffing van de zomer- en wintertijd. De Europese Commissie gaat meer onderzoek doen. Het weer. Vanavond en vannacht nog een enkele bui. Temperatuur vannacht 14 graden. Morgen nu en dan zon. Vooral in het oosten een enkele bui. En het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Lane Try to do it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 Ook op internet. En je je zult een half uurtje te vroeg zijn. Nou ja, kan ik ook alvast beginnen toch? Start Blues, maar je krijgt dub. Wees gerust, 30 minuutjes. Kan ik mooi eventjes sound checken en zo. En uh, ja, iedereen alvast uh, welkom heten, want uh, jullie zijn er nou al. Er worden gevraagd, zit jij in een koffieshop... En dan zeg ik, hoezo? In de mix, hier wem Zandvoort. Daar gebeurt het. Zie ik er in één keer een uh, tekst voorbij komen. Uh, yeah. Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt muziek het leven. Tja. En er is geen woord waarvan ik zeg, het is niet waar. Bruis is net een bruistablet, lees ik net. Ja, het zal ook wel, jongens... Welkom. Zeg het voort, zeg het voort. Ja. Yeah. En gelijk krijg ik een verwijt naar mijn hoofd van... Uh, hey man, je bent nog te vroeg. Ik ben nog met de tuinman bezig. Wil ik dit weten, beste luisteraars? Wil ik dit weten? En je luistert naar Culture, het dub of Bob Marley. Maar ja, de insiders en de kennis, ze weten het. En ze gaan nu toch zeggen van... Hé, hey, dit staat helemaal niet in het programma. Nee! Leuk, hè? En wat nou dan? Pink Floyd? Nou, had gekund... Kan ik nou verzoekjes in 30 minuten in elkaar drukken? Dat lukt toch niet? Nou, vooruit. Je luistert naar de soundcheck. Bruist. ZFM Zandvoort, dat is het station. niet te geloven dat het uh, vanuit Sanford, Nederland, wordt er in Canada, in Hamilton om precies te zijn. Door, uh, ja, door de luisteraar en uh, de Gardner zeg maar. Hi Gardner! <laughs> Greetings from the Netherlands! And don't complain, 40 eh, degrees. <laughs> ha! Jongens, eventjes twaalf minuutjes in uh, met reggae en uh, tot aan de klok van zeven uur. En dan beginnen we met het, uh, het programma, ja. Ja, daar kon ik ook niks aan doen. Where it was in self-defense I the first. Yeah. Yeah. Rastafara. Ever living. Rastaman vibration pass I'm Ik hebben heel erg braaf natuurlijk, want uh, ja, we kunnen natuurlijk niet hebben dat ze zeggen van... Hé, uh, hey, je bent er vroeg begonnen natuurlijk. Dus de laatste vijf minuutjes eventjes terug naar uh, ja, de jukebox, zeg maar. Kan ik maar eventjes uh, gereed maken, zeg maar, voor de komende twee uur. Café en Zee met Bruis Blues.